Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental van een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad... is opgelopen naar 22, onder wie 13 kinderen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in de Gaza-strook raakten 30 mensen gewond. Er zouden duizenden vluchtelingen in de school worden opgevangen. Ruim 800 prominente christenen hebben een verklaring ondertekend... waarin staat dat een christelijke levensovertuiging niet kan samengaan... met een extreemrechtse ideologie. De ondertekenaars zijn vooral predikanten en theologen...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 Een kat die tijdens een vakantie in het Amerikaanse Yellowstone National Park zoek raakte... is na twee maanden weer terug bij zijn baasjes en legde daarvoor honderden kilometers af. De kat schrok van iets en vluchtte in een boom waarna de familie hem kwijt was... en zonder kat weer naar huis ging. Twee maanden later werd de kat gevonden in een stad op 1400 kilometer van Yellowstone. Via de chip die de kat had kon het dier worden herenigd met zijn baasjes. Mathieu van der Poel heeft de leiding heroverd in de ronde van Luxemburg. Hij eindigt in de vierde etappe, een tijdrit als vijfde... en hield in het klassement drie seconden over op dagwinnaar Juan Ayuso Pesquera. Morgen is de slotetappe in Luxemburg. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later in het zuiden bewolking... en in de avond in het midden en zuiden enkele buien. Het wordt dan, net als vandaag, 20 tot 25 graden.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 Het duurde te lang, maar we zitten hier als nooit. En waren joh. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. De nummer 1 in de top 40. En dat is uh, Yves Berense. En terug ja, in de tijd. Onze eigen Yves Zijn Onze eigen Ja, we -top. ja. ja en uh, ik, ik laat eigenlijk een, een fragmentje horen. Van, uh, van een kleine 8 seconden is dat. Het uh, nieuwe nummer. Wat hij uh, dus gaat doen met uh, Emma Heesters. Is er alweer een nieuw nummer? Even kijken Sorry, uh, die stond nog uit. Ja, zit jij. Zit <laughs> maar, dat, is, dat is leuk als je die macht hebt. Ja, ja, ja, ja. Hè, dat je hem gewoon uit kan zetten. <laughs> <laughs> nee, maar wat zei uh, Dolly? Heeft hij nou alweer een nieuw nummer? Want deze is toch nog niet zo lang uit? Nee, nee maar hij is natuurlijk al. Uh, hij is lekker op dreef. Hij is lekker op Maar in ieder geval, uh, ik, ik heb het nummer gehoord. En uh, ja. daar laat ik eigenlijk een stukje van horen: van een kleine acht seconden. En uh, daar staat hij ook mee op TikTok. En uh, ja, ik moet zeggen, ik denk dat het een tweede hit gaat worden. Oké. Okay. Nou, hij we heeft wel meer hits toch? Ja, maar Iven? goed. Een, nee, maar echt een, een hit dat je zeg maar... Een Cinnaal, weer, nummer 1 bedoel je? je? Nou, het zal geen nummer 1 zijn. Oh. Maar een, ik, ik gok op een, een, een nummer 3. Oké. Okay. Nou Ergens, ook netjes. in de top 40 is ook netjes, inderdaad. En, en oh, hoeveel, ja, maar ik had hoeveel, het hoeveel over weken de weken Nederlandse. Nou, ja, ik, ik, ik oh. heb zo'n gevoel gewoon. Brent, hoeveel weken staat hij dan in de top nu? 40? Nee, die plaat als hij uitkomt? Als die, dat gaat hij nou, niet overtreffen, maar... Ik denk wel dat het een weekje of uh, acht uh, wordt. Ja, dus ja, wel ja, echt heel ja, populair ja, weer. Ja, ja, ja want deze een, die je net draaide... staat nu al zes weken op nummer één... in de Nederlandse wat zeg je? top. Uh, wat zeg je? Ja, nou, ja toch? Niet? <laughs> veel, lang, veel, langer, veel langer al? Veel langer al. Oh? Ja, het is al uh, volgens mij... Uh, de zestiende week gaat hij al in, denk ik. Zestien? Ja. ja. Ja, ja, En het is een uh, oud nummer eigenlijk, hè? Dat, door TikTok is het... Uh, is, ja, de het de TikTok is het TikTok is ja, heel populair geworden inderdaad. Ja, dat is een... Uh, ja. Je kan, ja, je kan het, uh, het. Het is gek gelopen, laten we het zo zeggen. Terug in de tijd ook in Zandvoort uh, opgenomen, die uh, video. Dus, uh, ja, S.W. Zandvoort, hè? Ja, S.W. Ja, Zandvoort. Ja. Ja, ja. En bij de Klikspaan. Ja, de klikspaan Nou in de ja, dat wereld. was ja, natuurlijk ja, ja, zijn tweede huis, ja. ja, de Klikspaan. Ja. Ja. Ja, ja, daar is begonnen, hè? Daar, daar is daar begonnen. begonnen. Ja. ja, klopt. Ja, want dan zie ik ook uh, My, Mikey uh, voorbij komen. Mike Vlog uh, als artiest, hè? Dat, uh, die, die komt. Uh, ja. Als vriend van Yves. Ook in de clip naar voren natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja helemaal leuke Clip okay. worden. Een ja. Nou, ik laat even die 8 seconden horen. Ik ben benieuwd met Emma. Die laat ik zo horen. Oh. Dan gaan we eerst nog. Uh, <laughs> eerst is nog weer wat e anders. Ja, ja dan e zit je ons e helemaal ja. nieuwsgierig te maken. Dan gaat hij weer eerst wat anders. Ja, ja, ja. Even kijken. Of ik ja, hem zo pak hem maar drie, even die nou, bij. Kom, ik, ik pak hem er even bij. Ja, uh, tuurlijk. Nou, nou, daar komt hij dan. Ja, ja dat gaat niet weer hoor. Dat gaat is gaat wel door. heel erg bekend hè? Ja, maar het is, het is wel een nummer die, die pakt meteen. Ja. Ja, dus de refrein, ja, dat zit er gewoon goed in. Ja, dat is echt eentje waar iedereen mee gaat staan hossen. Feest op het plein. Zo dom ik ze met terug in de tijd. Ja, maar ja. Ja, hij moet ja. nou op gaan passen, want Mr. Martin komt er dan. Oh, ja. Hij krijgt concurrentie. Ja, ja, dat is, ja concurrentie. Daar Daar is ook. een heel andere ja, is, stijl. Maar hij is inderdaad heel anders. Heel ja. Een ja. Stijl, ook ja. een andere taal. Of andere ander publiek ja. ook. Een andere ja. taal. Ja, joh, dat is uh, wel wat anders. Ja, nou ja, het is zeker nou, een andere taal. Ja, bij een leuke feestavond, hè, of. Uh, ergens uh, langs de boulevard lijken er optreden. Uh. Zeker. Wanneer uh, komt hij uit met uh, Emma. Met eh? Emma. Wanneer komt hij uit? Uh, binnenkort. Binnenkort? Ja. Okay. Dus uh, daar is nog geen uh, bepaalde datum op geprikt. Deze maand nog? Of moeten we een auto? Maar ik denk, nee, ik denk dat het uh, volgende maand gaat worden. Oké. Okay. Uh, nou, dus nou, deze ja. maand is nog een kort dag. Dus. Ja, dat is zo. Die is zo voorbij. Nou, ja. We wachten het maar af. We horen het vanzelf wel. Ja, ja zo toch? is het. Ja, we weten nu in ieder geval een ja, beetje nou, wat dan ons te wachten je Gewoon die 80 seconden alsmaar pre-peak-cap. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dan zo, joh. Dat komt helemaal goed. Ja, ja, ja, Roxy, Roxy Dekker heeft dat ook gedaan. Met een nieuwe single. Ja, ja. Die heeft ze enorm al gepromoot voordat het ding uitkwam. Met een uh, klein minuutje wat ze op TikTok had gezet. Ja. En uh, ja, toen zette ze er steeds meer iets meer bij. Toen ja. kreeg je anderhalve oh, minuut. Het is en, uh, schijnbaar een nieuwe strategie. Ja. Het ja. is steeds spannender eigenlijk. Ja, nou, ja, nou, ja, ja. ja afgelopen ja, ja, vrijdag is hij uh, uitgekomen dan. Uh, die Kijk. van Roxy. Ja. Ja. Ja. Ook een leuk plaatje hoor, trouwens. Ja. Het is net geen Mr. Martin, maar... Uh... Ja, dat is nou weer jammer, hè? Ja, Je ja, ja, ja. Oh, kan niet alles hebben. Dus, uh, <laughs> ah, ah. Ja, jullie mogen dit zeggen, ik niet. <laughs> hey, we gaan even terug naar 1988. En dat Oef. doen we met uh, 201. Uh, tell it to my heart. Tell it to my heart. De vierde van de 1988. Ja, hartstikke lekker. Ja. En die andere single ken je weet ook je, wel. Weet Proof je... Your Love. Ken je die ja, Proof Your Love. Precies die. Ja, ja, ja. En uh, hebben ze ook nog een prachtige ballad uitgebracht. Uh, love, uh, love can bring you back of zoiets. Uh, ja, so, hmm. ja, ja, dat is uh, ja, een mooie ballad ook. Ja, oké. Okay. Ja, dan moet je maar eens opzoeken. Is dat uh, later werk ofzo? of zo? Uh, of uh, dezelfde uh, tijd? Love will bring you back is voor mij my... iets, uh, iets later, ja. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ja. okay. hey, maar um, ja, moet je gewoon opzoeken. Dus, uh... Gaan we doen. Ik en heb wat, er nog uh, eentje staan. Nou ja, dat wilde ik net ja, ja, vragen. Ja, ik, ja. Heb, uh, ik heb uh, Shaking Stevens, keer die nog? Ja, ja, hoe goed zo, heb je het ook gedanst? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik soep alleen maar. Je nee, weg. Ja. Dat gaat ze nu toch doen. Nu ging ze er toch op dansen of niet? Ja, dat hebben we net allemaal gehoord. Nee. Dat hij hem aan het begin van het programma moeten draaien. Ik ben nou redelijk aan het inzakken. Ja, da kun je alles bij kijken. Ja, nou, ja. Gewoon inloggen in logeren en dan zie je jullie yes. dansen. Shakey Steven Stevens. en is House. Op de nee, op de ja. tafel. Op de tafel? Ja, dat dacht jij. Oh. This old house. house wants new children. This old house wants new and white. This old house was home and comforted as we focused the life. This old house once random life. Terwijl Dolly van de tafel afstapt en uh, de windbal oh ja. laat. Ja. zit. Even weer zitten. <laughs> ja, ik, ik had even een ventilator nodig, hoor. Man, man, wat krijg je ja, daar warm van, van, van, van, van die nummers van jou? Oh, ja, oh, nee, Ik ben toch op de tafel. Jeetje, jeetje. je gewoon van deze muziek krijg ik een opvlieger. Zo krijg je gewoon. Ja, die nummers van Fred, ja. jongen, daar krijg je het heel warm van. Nou, dan heb ik er nog eentje klaarstaan. Oh, nee, niet meer reden. Ja. Ik zie naast jou nog een ventilator. Misschien die erbij zetten. Ja, graag. <laughs> nou, we gaan eventjes uh, naar een, uh, een Frans, uh, Fransdalige, tenminste, een Franse man. Een Franse een, man? Een Franse man, Die uit 19, Frans. uh, 1982. Kan de Zoals camera even? Nee, <laughs> bijna, bijna goed. Uh, bijna goed uh, <laughs> maar deze heet, heet, Nee, deze heet uh, F.R. David. If I had words. Words. Oh, words. Words, words don't come easy. <laughs> Dat was hem. Dat was hem. En Fred Heij, met Zandvoort voor jou. Ja, en daar zijn we wel weer. Hey. Dolly, jij had nog uh, nieuwtjes. Ja, moet je wel even... Ja, uh, ja, ik was heel leuk uh, de, de, de foto van de kinderen van, van Remco aan het kijken. Dat zijn zulke mooie kinderen, ik bleef kijken. Nee, okay. Ik mag niet meer afleiden. Sorry. Ja. Uh, ja, wat zullen we zeggen? We hebben uh, nog een paar dingetjes op de agenda staan in de evenementenagenda. dan. Daar was ik net niet helemaal aan toegekomen. Ja. Maar binnenkort begint weer... Oh, dat is misschien voor jou ook leuk, Remco, met je kinderen te doen. Uh, op 5 oktober is er van uh, 4 tot half 7. Uh, is er een wandeling in de Amsterdamse waterleidingduinen. Uh, dan start namelijk weer de paartijd van de damherten. En de mannetjes, ja, die brullen er rustig. Om oh, het wel lustig zijn, <lacht> ja, lustig ook natuurlijk. Rustig op los om te laten weten. Nou, ja, nee, dat moet toch lustig zijn? De mannetjes brullen er rustig op los. Dat klopt toch niet? Die lustig, ja, uh, lustig, ja, maar het is, ik weet ja, niet ze of ze blijven de rustig, rustig, maar rustig Ze zijn heel lustig. Ze ja, zijn, die die rustig. Niet ze teken. blijven die, rustig. Zijn, die zijn echt niet rustig, <laughs> nee, hoor. Die zijn echt <laughs> niet rustig. <laughs> nee, nee, nee. Kijk, nee zo want zo ze is brullen nee. om te laten weten dat ze er klaar voor zijn. Ik, eh, en ik zie een brandluchten. Ja ik ook yeah. ja dus die ventilator denk ik uh -huh. <laughs> nee er, staat iets, er staat iets in de fik. ik denk buiten ja ja, ja. ja. barbecue ja. oh dat kan natuurlijk oh, ja. een barbecue ja, ja. zijn ja heel goed voor jou ja, we hebben het raam natuurlijk open staan ja, de dat, frisse lucht daar heb je kans dus, ja. uh, je was een burl, maar goed hè? Uh, ja we zijn aan het uh, brullen ja. uh, het is uh, ja nou ja goed in ieder geval dat is heel mooi om te zien en en de herten gaan in die periode echt letterlijk de strijd met elkaar aan en met een beetje geluk zie je ze dan met beukende gewijen elkaar het leven zuur maken. Uh, en nou heb ik uh, weggehaald uh, hoe je je kan aanmelden. Oh, ja. Nou, misschien nou, komen we er dadelijk dom. nog op. Ja, ik zal het straks even nakijken. Ja. Ga vast goed komen. Ja. Oké. Okay, nou, Rob had er in het begin van het uh, eerste programma al wat over gezegd. De EV Experience die vindt plaats op 26, 27 en 28 september 2024. En uh, dat betekent dat dit weekend het circuit Zandvoort weer de grootste electric vehicle experience van Nederland uh, gaat organiseren. En de laatste EV's staan voor je klaar in de pitstraat en de paddock. En de pitboxen zijn omgebouwd tot pop-up stores van diverse merken en leveranciers. En bij deze experience blijft het niet bij kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar om een toekomst proefrit mee te maken. Dat mag dus. Hè? Ja. De, de organisatie geeft talloze... inspirerende workshops. En vertelt je... Hoe je de overstap maakt naar elektrisch leiden. Rijden. Leiden. Is... Ja. Ja. Dat is een wij, heel andere wij... workshop. Ja, dat is, dat is uh, een beetje... Ja, oké. Okay. Dat, dat heeft te maken met de achtergrond van hoe je elektrisch rijdt. Hoe dat tot stand komt. En ja. wat er allemaal voor nodig is om dat in stand te houden. Hè, Rob, daar hebben we het vanochtend ja, ja, over ja, gehad. Dat ik. Hè, daar, daar zijn een heleboel kindertjes hard voor aan het spitten. Om al die uh, grondstoffen die fossiele grondstoffen naar boven te krijgen... om een accu te kunnen bouwen voor een elektrische auto... en al die windmolens die daar moeten staan te draaien... om hem te kunnen laten rijden. Maar goed, uh, dus die. Uh, dit gaan ze me niet in dank afnemen. Oh, ik moet dit niet meer doen aan het eind van het programma. Nee, goed. Ga door, wat is nou ja. leuk even. Ja, en ze gaan je vertellen hoe je de overstap maakt naar elektrisch rijden in de VIP-lounges. Dan krijg je dat zelfs nog, moet je nagaan. Boven de pitboxen. En op de paddock achter de pitboxen vind je nieuwe e-mobility solutions: zoals e-bikes, steps, scooters en electric motorcycles. En uh, ja, de elektrische fiets is natuurlijk enorm populair. De vetbikes en ja. dergelijke. Ja. Je ziet ze steeds meer. En die steps die komen helemaal op. Maar volgens mij mogen die officieel nog niet uh, de weg zijn op. Ze zijn nog verboden, hè? In Nederland zijn ze verboden. Ja. In Nederland is ja. ze verboden. Buitenland zie je Buitenland wel. mag het ja. wel, maar in Nederland zijn ze verboden inderdaad. Wij hadden bijvoorbeeld ja. van, de, van de Formule 1, hè. Hadden we al die teams hier uh, in, uh, op Zandvoort natuurlijk. Ja. En die, uh, die monteurs en dergelijke... die reden allemaal op die elektrische steps. stepjes. Ja. En ja. die zag je ook door het dorp heen scheuren. Maar ik denk van ja, als ze aangehouden worden... dan mag het officieel Ja, op het circuit mag het natuurlijk. Ja, maar ja. openbare je weg niet. Het circuit, ja, dan, dan heb je uh, een probleem. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ah, ja, okay. ja want uh, ik was in Polen uh, in oktober. En daar stonden dus... zoals wij hier de scooters hebben staan... stonden daar overal de stepjes... die je uh, zo mee kon pakken. Het is pakken. ook zo handig. Ja. ja. Echt handig. Ja, klopt. Ja, klopt. En, ja, de, uh, ja, maar even over dat evenement, hè. dat ja. zijn drie dagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. En zaterdag is voor het publiek, hè, voor de particulier. En donderdag en vrijdag, dat is dan op uitnodiging voor uh, de zakelijke relatie. Oh, dus, dus kan dan kan je er niet in? Dan kan je er niet in? Ja, of je moet uitgenodigd zijn. Ja, ten, dus dat zei dat. Ja, oké. Okay. Zakelijke relatie, maar anders ja. gewoon uh, zaterdag komen. Ja, oké. Okay. Nou, dan weten en wij jullie, jullie de dat jongens. zijn er ja. de hele dag bij, of de hele middag tussen twee en vijf. Zijn jullie erbij. Wij zijn erbij. Zijn jullie op het We staan net niet op het circuit. Oh. Was wel eerst de bedoeling, maar ja. dat is helaas niet doorgegaan. Maar gewoon vanuit het studio. Dus jullie hebben contact? We hebben continu contact met het circuit wat er allemaal gebeurt. Ah, nou snap ik waarom Benno wordt ingevlogen. Dat bedoel ik. Benno Veugen. Kost maar daar heb je wel wat. Ja, daar heb je wel wat. is toch wat, hè? Ik kan ook iets verzinnen waar ik verstand van heb. En dan in laten huren door jou. Ja, ja, We kunnen altijd alles regelen hier. Ja, wel, hè? Ja, we laten gewoon mensen... Geld zat. Ja, hoor. Penningmeister.zvfzand.nl GELACH Hey, jij hebt direct contact Ja, Die heeft stiekem op mijn naam gezet, ja, ja. Ja. ja, daarom. Ja. Ik heb nog een verzoekje van Miranda uit Rotterdam. En die oh. wilde graag een, een plaatje horen van een grat dame. En grat heeft herinneringen. Zoals wij ook. Denk nou ja dat, ja, daar, ja, dat moet je zorgen in het leven. Dat ja, je toch? mooie herinneringen hebt. Dat als je straks kwijlend in je rolstoel zit. Dat je ja, het is wel op we, te de wereld, wereld Alzheimedag. He, eh, eh, is het vandaag? Ja. Ik dacht dat het gisteren was. Nee, is vandaag. Oh, is wereld, vandaag al, Alzheimer dag. Nou, dat is vreselijk natuurlijk. Ja. Want dan, dan ben je je herinneringen kwijt. Ja, ja. ja. Zo, zo, maar je kan er wel toch nog als je een beetje. De mensen een beetje in je omgeving in rekening houden. Kan je er goed mee leven nog ja, jarenlang lang hoor. Leuk dat je het daarover hebt. Want uh, ja, vandaag zouden we eigenlijk Ramon Beens hebben. Maar Peter Beens heeft dus uh, inderdaad destijds ook een, een nummer gemaakt uh, voor de Alzheimer Stichting. En uh, ja, dat nummer kan je nog steeds uh, uh, uh, ja, doneren, zeg maar, naar de Alzheimer Stichting. Dus uh, ja, bij via, deze... Via dat nummer? Uh, nou, als ze uh, gaan kijken naar de uh, Peter Beense. Oh, als je hem uh, aan, aanklikt. Ja, Iedere dan klik de een, klik een uh, donatie. Een, uh, donatie. Stichting, ja, dan, uh, dan uh, komt het helemaal goed. Ja, oh, oh, ja, oh, dat is goed ja, gedaan. Ja. Ja. ja. We hebben hier de software de Zandstroom dan, uh, met uh, Leontien uh, strijden. Ja, ja, ja. Maar, en die, die hebben het dan over een haperend brein, hè? ja. Bij de zandstroom ja. en uh, dat is een fantastische formule die die vrouw uh, bedacht heeft voor mensen met een haperend brein. Ja. De, uh, de Mensen kunnen daar dagelijks naartoe, ze kunnen er niet slapen, maar wel blijven overdag. En daar is van alles voor ze te doen, ze kunnen knutselen, uh, er wordt muziek gemaakt, er wordt gedanst, uh, je kan puzzelen, er is een klein theatertje gebouwd. En er hangt zo'n ontzettend warme sfeer. Dat is zo geweldig. En, en die mensen, ja, dan eten ze samen. Ze maken ook samen het eten. En ze ruimen samen weer op. Alles gebeurt, gebeurt samen. Ja. Een prachtige tuin hebben ze, waar ze ook samen zitten. Ze gaan vaak samen dagjes er uit. Voor de mensen die willen en het kunnen. Hè. Die dan kunnen lopen of lekker even een paar uurtjes het strand over of zo. Nee, dat is een waanzinnig uh, goed, uh, goed gebeuren daar. Ja, als je uh, vanmorgen in de uitzendingen. Uh, ja, bij, uh, ze was uh, Goeie Morgen. Uh, dat ze een uh, meneer heeft, die al bijna twintig jaar volgens mij had ze het over. Daar gewoon komt, zeg maar. Dus, uh... Jongen, ik wist niet eens dat het er al twintig jaar was. Ja, daar nee. zit er al heel lang. Ze zat eerst ja. bij de Watertoren ook, uh, dacht ik. Uh. Oh, okay. Ja, maar daar White, zit ze he? toch nog? Nee. Oh, en ze, muziek, zei, zei, op, op die passage, op die, uh, de, de Toorbekkenstraat. Ja, de, oh, ja, daar dus is, is nog het. Steeds. Ja, ja, ja okay. zeker. Ze ja. heeft nu uh, twee, twee van die panden naast elkaar. oké. Okay. Dus, uh, ja, en muziek werkt altijd natuurlijk. Hè? Ja, uh, Dat, uh, klopt. dat is hetgeen wat ze ja. allemaal onthouden, natuurlijk. Ja, ja klopt. Wat... Want uh, er komen best wel uh, een paar Zandvoortse uh, artiesten. die zelf ook uh, uh, wat ouder aan het worden zijn. En die, uh, nou, sommigen ook niet, maar. Uh, en die, die, die gaan daar lekker muziek maken. En dan gaat iedereen gezellig in de kring zitten. En meezingen of, of klappen of dansen. Of wat dan ook, weet je wel. Ik bedoel, het kan allemaal ja. daar hartstikke leuk. Ja. Ja, Miranda, ja. Miranda Rotterdam zit ook te wachten op haar nummers. Die denkt ook, wat zitten ze nou te, te potverdikken? Het duurt te lang. Het duurt te lang. en herinneringen. Ja.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 ik voor altijd met me mee. Ik heb een foto waar mijn ouders nog op staan. Dus niet dat die tijd zo snel voorbij zou gaan. Ik heb die foto. maar de herinnering blijft. Herinneringen, graag dame, hierbij je hem nou nee, niet entertainend, het antwoord voor jou. Ja. He, ja. Ja, dat is ja. een We, was, uh, was, we wennen, ja. deze, Fred. Wat zei je? was toch een verzoekplaat? die ja. was een uh, ja, van Miranda je uit, je uit Rotterdam. In hoe, wat zeg je? Hoe, hoe kan je dat aanvragen dan? www.zfmartisten.nl. Okay. oh god, hij gaat ook hoor hij zit ja, dan druk te tikken. hij gaat zfm, ook wat aanvragen Dat daar komt zo... heel leuk aan hoor ja, oh, ja. Ik, nou, ik, komen er een hoop aanvragen aan ik denk dat ik het dan weet uh, een beetje Spaans ja, dat kan je niet zeggen en haar naam begint met een K ja, Ja. je hebt Arol Arol Arol G, je is dat een idee? Ja, nou Rob, dan gaan we hem lekker draaien, toch? Nou, fijn. He? Ik Super. Bedoel, uh... Je hebt het niet eens ingestuurd? Nee, je hoeft niet. Ik zie je, ik je wie, wie het dichtst bij de haard <laughs> ja, zit, ja. hè? He? Ja. Ja. <laughs> uh, het staat niet oplopen. alle mensen te wachten tot hun nummertje gedraaid wordt, <laughs> <Ja>, netjes. Ja. <laughs> ah ja, het was niet een totaal onbelangrijk iets, he? ik bedoel. Nee, uh, het ging over een stichting die toch wel absoluut wat in zijn is. Nee, zeker. Maar we gaan ja naar nou ja, uh, Rob, zeg het zelf maar Ja, Carro G is dit, een uh, lekkere zonnige plaat. Ja, en uh, hoe heet die? Ja, dat weet ik niet uit <laughs> mijn hoofd hoor. Siantiscerbera. <laughs> Concido. <laughs> <c> <laughs> Jammer weer hoor, dit. <laughs> Seguramente, estarías bailando dat conmigo. No como En sino como blij dat Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ben hey, no te ik a ben. como yo. No te voy a besar como yo. No Yo. Ella estimida y yo no conectado que tengo yo. Me atrevo a Hoy está con ella, pero después tal vez no yo hubiera sido. Ja, nou, en, en hoe klonk dat? Lekker toch? Ja, heel lekker. Zeker. <laughs> ja, carotty. Ja. Nee, een lekkere zonnige plaat. Hè? Mooie zomerse hebben we nog. Hè? Ja, Ja, van we mogen... jaar, hè, komen eraan. De laatste paar dagen. Ja, ik... Volgens mij zou morgen al iets slechter worden, dacht ik. Ja, er komt een slechte week aan. Maar ik, uh, ik, ik denk wel dat we, dat we nog uh, wat leuke dagen krijgen in oktober. Hoor. Ja, en anders moeten we gewoon naar Spanje of naar Turkije. Of ja, naar... ik bedoel. Kanarische eilanden. Uh, je hoe... weet het, uh, Schiphol is vlakbij eigenlijk. Uh, dus uh, met een kleine half uur zitten we de... ja. in het vliegtuig. Uh. Ja, maar aan de andere kant... Je gaat normaal naar de sauna en dan een ijsbad. En nu heb je zon en hagelstenen. Dat is toch een beetje hetzelfde. Ja, ja. ja, ja. toch? Dan ja. zijn we er weer. Ja, ja. ja dat bedoel. is Nederland. Dat is ja. Nederland, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat maakt het soms leuk. Ja, ja, ja, ja soms wel. Hey, ik heb nog een uh, leuk nummer staan Dat een beetje een mengelmoes van uh, uh, uh, Mother Talking en, uh, en uh, Shaggy. Dus uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Brother, brother Boombastic. Boom MUZIEK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 Like a silver, soft on cuddly, hug me up like a build. I'm a little number, nothing in the build with my sexual physique. I'm on the bed, boom boom. I will, can you tell? I'm just like a turtle rolling out of my shell. Can't you feel the body put me under a spell? With your bosco spur, you of your sweet spell, I'm the you can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me, go to hell and little bop, belly on the me and a Mr. I'm a man who's <laughs> really fantastic, he's a man who's really fantastic, he's a man who's a man who's really fantastic, he's a man who's really fantastic, he's a man who's really fantastic, he's a man who's really a man who's really fantastic, he's a a Ik ben niet te rood, oh Die man, ik ben niet te rood, ik ben niet Brother Bobastic was dit een een compilatie van Mother Talking en, en, en, en uh, ja, VS uh, Shaggy. Shaggy. Shaggy, ja. Shaggy. ja, ja wie, wie kent hem niet, he? Nee, mooie die tijd, hè? Ook Carolina en zo. Ja, ja, heerlijk, ja. Ja, zeker. Shaggy. Dat was een beetje ook in die, uh, hoe ja, noem je dat, van die afgezakte broek, hè? Die ergens door je knie ging. Uh. Oh, god. Ja, ja, ja, okay, ja, ja. tijd uh, mcm FCM-tijd, ja. Chris inderdaad. Cross ja, ja. Ook, die jongetjes van Chris Cross, die hadden hem nog lastig te aan. dat was ja. geweldig. Ja, ja je ook nog die heb ik gezien in een voorprogramma van Michael Jackson in de Kuik. Chris cross ja die zitten die hele tent op zijn kop ja maar daar had je ook nog cross Amsterdam maar dat is wat anders ja dat is toen had je nog de neefjes van Michael Jackson hè? ja quick quick en quick. ja sorry. oh ja ja ja de chef van die Jackson die is over ja ja ja ja terug in de tijd. hè? Die, die uh, meneer Jackson, die... Michael Jackson? Nee, die al verleden is. Die, uh, oh, ja, uh, ja, nou, ja Michael. Like, hoor. Michael is al <laughs> verleden. <laughs> oh, jongens. <laughs> Echt, hè? Heb je wel makkelijk inkoppen? Ik kom er niet op. Jij hebt het op. Jullie ja. weten het niet, hè? Uh, okay. Zet jij dat belletje even klaar, Fred? Hij gaat het op zoek nou, ja, ik, ja. ik, ik heb in ieder geval een verzoekje nog ja, van, even, van, uh, even, van Dolly. Ik het op <laughs> ja. Nee, even eerst mijn verzoekje. Eerst, eerst even ja, anders verzoekje. weet ik het wel ja, ja, weer, want er is het programma weer afgelopen nee. Ben ik weet niet. In het ja, ja. Ja. Schiet op! Tito Jackson is er. Tito, is Tito, Tito dood? Ja. Tito, ja, maar Tito is ja, maar dat wel lang dood Dat is zijn broer. broer. 70 jaar, vijf dagen geleden is hij overleden. Ja, maar dat is de broer van uh, Michael. Ja, dat Ja, Oh, ik dacht dat je het over oh, uh, zijn neefjes had. Nee, ik denk de het over tito, tito is de neefjes eh van Tito. Dat is, uh, oh, Tito is de vader van zijn neefjes. Tito is de vader van zijn neefjes. Ja, ja. Die, die man die hebben ook alles achtergelaten. Ja, op, van die neefjes ja. dan. Ja, die drie neefjes. Die drie ja. neefjes, ja. Ik ken wel een Tito, maar dat was de leider van Joegoslavië destijds. Oh, heette die ook Tito? Die heette Tito. Ja, ja, ja. Ja, wat doe je eraan? Ja. Nou, trein is wel wat gazen weer. Misschien moeten we nog even vijf minuten doorgaan. Uh, ik, ja. ik merk dat... Uh, ja, je bent in ieder geval, uh, Dolly, je bent ja, naast uh, Close to Home. Eh, van uh, David Blinko. Ja, Blink bijna thuis. Ja. ja, bijna thuis. Ja, met David. Nou, hier komt hij dan. Ja, dank je. Met Rob Harms en Fred Heij. Elke keer per deel. Ja, ja, ja, ja. Hey, we zijn er weer. Was hij dan uh, David Blinko? Ja. En uh, ja, Close the Home? Ja. Ja dat, ja, dat is vast uh, een nieuwe album. Een uh, nummer, we hebben hem vrijdag uh, bij ons in het programma. Oké. Okay. En dan komt hij even praten over zijn nieuwe album. Maar ja, wat ik er gewoon leuk aan vind ook, is dat ik een kinderstem dan weer hoor op de radio. Vind ik leuk, weet je. Ja, ja. Ja, maar, ja. Zij doet mee aan het nummer. Uh, ja, zij uh, doet de backfocus. Ik, ik, ik, oh, okay. ja. ja. ik zit ineens te denken. Want uh, destijds hebben, hebben wij hem toch ook in... De, uh, dat we op locatie zaten in, uh, in het hotel, hè? Klopt, ja. ja, heeft hij ook een ja, dat keer het, opgetreden. Klopt en, inderdaad, ja. die CD heb ik nog, ja, de Rainbow, ja. iets met Rainbow, iets was Ja, het. ik weet ja, het ja, ja. zo gauw niet meer hoe ja, dat is. Uh, er dat staat dat leidt, er nog iets van maar. bij je Ja. ja. Mm -mm. Aha, dus dit is, uh, dit is zijn nieuwe uh, album. Ja, Love's, Love Street, was dat al? Nee, dat, dat was zijn nummer ervan. van dat. Uh. Ja, dit is uh, zijn nieuwe album. Oh, Oké, okay. ja, ja. Ja, het ja, klinkt ja. goed in ieder geval. Ja, toch? Ja, heerlijk, ja. ja. Een beetje zwoel, hè? Een beetje zoel, zwoel. Ja, een zwoele zomer. Maar dan moeten we handenkappen. Voor belen. als je in een hangbuik bent. Zo lekker, lekker, uh, hier, lekker. Ja. Hey, um, ja. We hebben nog een verzoekje. En die is afkomstig van Joffrey, uh, uh, Michel en uh, Wuppie uit uh, Rotje Gnoor En uh, die wilde graag nog een uh, plaatje horen. Ik heb ze, ik heb ze allemaal... Uh, ja, 010. Fijn ja. hoor. Fijn hoor. Ja, ja, ja, ja. Oh. ja. En uh, ja. ja, die willen graag een plaatje horen. En uh, ja, maakt niet uit welke. En, oh. uh, ja, dat is ook uh, voor ons bestemd. Dus ik heb uh, gewoon lekker nou, genaam uh, Brian Food en, Dat vind ik lief. hij uh, hebben over alles. Mooi. Dank je. Ik wil jou vertellen wat ik voel. Liefde lacht en adem verloren. Door jouw ogen en je lach.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 Ja, deze was ook voor ons bedoeld. Ja, dankjewel daarvoor. Oh, wat heerlijk toch. Ja, een zomernummer aan je wordt ja, opgedragen. Daar, he? van, uh, oh. heerlijk zomersnummer, ja. Leuk. Dus, uh, als ik ja. naar buiten kijk, het zonnetje schijnt toch? Dus. Nog steeds. En barbecue ook, hè? Ja, is, uh, barbecue ja, het is, uh, ja. ja, lekkere barbecue. Nou, nou ze strokken, komen nog geen stukje vlees brengen. Dat is toch nee. wel jammer, he? hè? Als ja. de buren luisteren. Hè? Ja. ja. ja, ja, ja. Eh. We zitten met smart te wachten. Het water loopt ons langs de mond. Ja, Oké, hey, maar uh, we zijn uh, weer aan het eind gekomen van uh, deze programma. Zit er alweer op en dan met de kerst uh, weer, hè? Ja, met de kerst zijn we er weer. En dan, uh, ja, dan is het allemaal weer heel gezellig. 21 december. Dan hebben we wat uh, mensen hier uh, die mee presenteren, uh, meezingen. De kerstnummers. En, uh, de kerstman komt de ook kerstman wel. De kerstman. Uh, ja, het wordt een hele mooie, uh, leuke uitzending. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. ho, ho, ho. <laughs> nou, wat gezellig. Dus uh, ja. een, een, ja, een vijf-uur-durend uh, vijf programma, helemaal in de kerstfeer. Helemaal in de kerstfeer, Inder. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. natuurlijk wel. Wat, Met je kerstmuts op, uh, en een ja. foute trui. Een foute, ja, ja. foute trui. Ja, uiteraard, een foute trui. Dat ja, wordt er zeker. allemaal bij. En Mag je ja. nog even tot slot kijken naar de kwalificatie nee. van vandaag? <laughs> nou, even snel dan. Heel snel. We hebben de top drie: Lennon Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Dus dat gaat een spannende start morgen om twee uur worden in uh, Singapore. Dat gaat heel erg spannend worden. Ja, wordt een mooie race. En uh, Tsunoda staat ook in de top 10. Mooi om even te vermelden. En, uh, en het is om twee uur, Om twee ik? uur is de start. Onze tijd. Onze tijd start twee uur, ja. Okay. Okay. En het is daar acht uur s'avonds, geloof ik. Oh, ja. Want ze rijden ah, in het donker. Oké, spannend. Ja apart. En zonder ja, ja, apart. Dat is leuk, hè? In het donker zonder verlichting? Nee, met verlichting. Oh, oké. Okay. Ja, wel uh, kusverlichting. oké. Oh, okay, ja, ja, heel hoor. Dat nee. valt mee, dat valt mee. En dan kan je een prijs winnen wie er gewonnen heeft. Allemaal in het donker, ja. Ja, ja, ja, ja. In het donker zie je het niet, hè? Ja. Nee, nee, nee. nee wel. Okay. Hey, Dolly, dankjewel dat je er ook weer uh, bij was dan, uh, vandaag. Ja, nou, dat ik uh, uh, doe dat niet uh, elke week, hoor. He. Nee. Elke week? Dat <laughs> niet. Bij je ook niet. Nee. Tjonge, wat een nou, shit. Rento, uh, jij ook bedankt nogmaals. Dankjewel, uh, schuif dicht, muziek uh, aan. We gaan uh, echt door. We gaan als de Spinnenhuis. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dag. En tot de volgende week. Fijt yes, adem. yes. Ja, toch. Oh. Yes. Ja, nee, maar dan oh, alleen jij. Ja, ja. Oh. <laughs> Ik weet nu dat er een engel bestaat. Je kunt maar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.